12 uur. Het NOS-journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Politieke beroering over boerka-uitspraken van Korpschef Velten. Wereldvoedselprijzen fors gestegen. En raadsels ronduit de lucht vallende dode vogels. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Het wordt min 2 graden in het oosten en plus 1 in het westen. Vanavond trekt vanuit het westen een neerslaggebied over. In het noordoosten valt dan vanavond sneeuw en verder is er vooral regen. Morgen en overmorgen is het regenachtig, temperaturen rond 4 graden... en zaterdag kan het plaatselijk 10 graden worden. De Amsterdamse korpschef Bernard Welten heeft een politieke rel veroorzaakt... met zijn uitspraak dat hij het boerkaverbod niet zal handhaven. Als de Tweede Kamer dat heeft vastgesteld... Welten zei dat gisteravond als volgt in een tv-programma vijf jaar later. Dat nou, is een buitengewoon complex dilemma. Ik denk dat deze mevrouw zal worden aangesproken op het feit dat ze een, uh, dat ze een boerka draagt. Ik geloof er niet in dat wij, uh, dat wij uh, vrouwen, zoals het vanuit gaan dat het een vrouw is... want dat kan je niet zien, dat we die gaan arresteren. En in Den Haag reageren coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV woedend op de uitspraken van Welten. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag, waarom zijn ze zo boos Wilco? Nou, de kern is dat de politie beslist niet of regels worden gehandhaafd. Hè. Daar is de politiek voor, die maakt die regels en de politie moet ze vervolgens gewoon uitvoeren. Onder andere het cda kamerlid lid Mirjam sterk reageren, zojuist in die zin op de uitspraken van de Amsterdamse korpschef. En ze vindt dat minister Opstelten de korpschef op het matje moet roepen. Het lijkt mij goed dat de minister gewoon toch eens eventjes contact opneemt met de korpschef. Om eens te horen wat hij nu precies bedoeld heeft. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat een korpschef die zelf mensen aan de wet moet houden. Zelf zegt dat hij bepaalde delen van de wet niet van plan is om uit te gaan voeren. Dat is één. En de tweede is natuurlijk dat het ook nogal wat voorbarig is. Dat hij dat nu al roept terwijl de wet er eigenlijk nog niet eens ligt. Nou, het lijkt mij goed dat hij daarop wordt aangesproken. Ja, en uh, Mirjam Sterk is niet de enige die zich boos maakt. Dat doet ook uh, PVV-leider Geert Wilders. Die twitterde vanochtend dat Korpschef uh, Welten de wet moet uitvoeren en anders moet opstappen, vrijwillig of onvrijwillig. En VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard is geïrriteerd omdat de korpschef volgens haar suggereert dat de politiek besluiten neemt zonder daar goed over na te denken. Hij stelt eigenlijk dat hij zijn, gebruik, zijn verstand nog steeds gebruikt, daarmee suggereerend dat deze regering zijn verstand niet zou gebruiken. Dat is al irritatiepuntje nummer 1. Um, maar wat hij, uh, wat hij eigenlijk doet is op voorhand um, stellen dat als die wet er ooit komt, dat hij niet conform zal handelen. Ja, dat kan gewoon niet. Hennis ja. Plasgaard van de VVD en uh, opstelte, of, uh, Sterk van uh, CDA. Nou, die willen dat Opstelte gaat reageren. Heeft hij dat al gedaan? Nee, dat heeft hij nog niet gedaan. Hij is namelijk nog in het buitenland met vakantie. En zijn woordvoerders die verwijzen naar de burgemeester van Amsterdam, Van der Laan... en de hoofd of, hoofdofficier van justitie in de hoofdstad, waar we nog geen reactie van hebben gehoord. PvdA-kamerlid Marc die politieman in Amsterdam is geweest, die reageert wel. Hij vindt het allemaal een storm in een glas water en een non-discussie. En hij zegt, als ik zie welke zaken er allemaal nog op de plank blijven liggen... dan kan ik Welter geen ongelijk geven dat hij prioriteiten stelt. Nou kan de politie natuurlijk wel zeggen van ja, we vinden dit een bijzonder geval of we vinden dit niet gevaarlijk. Uh, misschien is er nog een soort di discretionaire bevoegdheid zoals dat dan heet. Politie heeft misschien ook wel zelf bevoegdheid om prioriteiten te stellen. Ja, in de praktijk is dat natuurlijk wel zo. Er uh, is dat gewoon gebruik. Uh, in beginsel moet de politie natuurlijk de wet uitvoeren. Uh, daar is ze voor opgericht. Maar in de praktijk moet ze natuurlijk keuzes maken... want er zijn heel veel wetten en regels te handhaven in Nederland... en dat kan in de praktijk nooit allemaal en nooit allemaal tegelijk. Dus kiezen korpsen op basis van wat het meest dringend is in hun regio... en dat kan natuurlijk verschillen. Kan In één stad kunnen dat woninginbraken zijn, in een andere snelheidsovertredingen... en dat betekent dat, dat andere dingen blijven liggen. Maar wat in dit geval natuurlijk ook meespeelt... in dat geval van het boerkaverbod verbod dat uh, de coalitie wil gaan invoeren... Het is dat het een beetje tegen het zere been van de regeringspartijen is, omdat het gaat om nieuw beleid van hun regering. En ook daardoor reageren ze natuurlijk een beetje in een wiek geschoten. Welter heeft alweer wat losgemaakt. Wilke Boom in Den Haag. De voedselprijzen in de wereld zijn nog nooit zo hoog geweest. De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, zegt dat de prijzen zes maanden op een rij zijn gestegen. In december werd de hoogste stand bereikt sinds 2008, toen er in verschillende landen rellen uitbraken uit protest tegen de hoge voedselprijzen. Volgens de FAO zijn vooral suiker, graan en olie duurder geworden. De VN-organisatie werkt met een maandelijkse index voor voedselprijzen... gebaseerd op de gemiddelde prijs van graan, oliezaden, zuivel, vlees en suiker. Supermarkten hebben rond de feestdagen meer omzet geboekt dan een jaar eerder. In de laatste drie weken van het jaar kwam er ruim 2 miljard euro binnen. Een stijging van 4,4 procent, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GFK. Het is al het zesde jaar op rij dat de omzet van de supermarkten in de laatste weken van het jaar stijgt. En de supermarkten spelen volgens het GFK steeds beter in op de feestdagen. Dat heeft er met name mee te maken dat de extra activiteiten van de supermarkten rondom de feestdagen... dus proeverijen, premium eigenmerken, een stukje communicatie, aankleding van de winkels en een uitgebreid assortiment. En over het hele jaar nam de omzet van supermarkten met iets meer dan 1% toe tot ruim 31 miljard euro. Raadselachtige verhalen over dode merels in Arkansas. Duizenden, honderden dode spreeuwen in Louisiana. En vanmorgen in Zweden nog eens een kleine honderd dode kouwen. Gewoon ja, neergestort, gecrashed zonder verwondingen waarschijnlijk. Bruno Ens van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Goedemiddag, raadselachtige toestanden. Bent u verbaasd? Heeft u het wel eens eerder meegemaakt? Uh, ik, ik heb wel eens eerder inderdaad... Uh... Dit soort stelsels meegemaakt, maar het is, wel, het is wel heel uitzonderlijk. Het gebeurt niet, niet heel erg veel, nee. En, uh, wat, wat het hierop lijkt is dat het een kwestie is dat die vogels uh, in, in stormachtig weer opgezogen zijn. Het zijn dieren die in enorme troepen bij elkaar overwinteren. En, uh, ja, daar, uh, daar hebben ze inwendige kneuzingen aan overgehouden en, en uh, zijn ze naar beneden gevallen. Maar uh, het gebeurt ook wel eens dat beest in een hagel... Buiten terechtkomen en dat, uh, dat hier overleven. Maar, maar het is inderdaad wel uh, zeer merkwaardig. En lang niet altijd is duidelijk waar die grote vogelsters vandaan komen. Komt er in Nederland ook wel eens voor? Ja, er is bijvoorbeeld in januari uh, vorig jaar. zijn er een heleboel dode spreeuwen gevonden in de buurt van uh, Gorkum. En, en daar is eigenlijk nooit volgens mij echt een goed antwoord op gekomen. wat daar de oorzaak de, de, de van was. Want dan is er geen storm en geen hagel en bliksem. Nee, nee, nee. nee. Kijk, de, de, wat ook wel gebeurt is dat tijdens trek. Vogels door, door licht goed door raken. Als er, als er geen. Um, ze, ze, ze, zeg maar, s'nachts aan het trekken zijn, dan, als er dan uh, wolken zijn, dan kunnen ze de sterren niet zien. En dan hebben ze een magnetisch kompas, maar dat raakt door sterke lichtbronnen ook uh, ontregeld. En dan uh, blijven ze maar vliegen. Bijvoorbeeld bij boorplatforms in de Noordzee is dat een. Uh, een probleem. Goed, ja. en die vogels, die, die, die zie je dan natuurlijk niet. Nee, dan raken ze gedesoriënteerd. En dan raken ze misschien vermoeid en dan storten ja, ze neer. Ja, Wat moeten we nou doen? Dan horen we van die gevallen allemaal bij elkaar. Moet er nou iets gebeuren? Raakt u zenuwachtig? Moet u er naartoe? Nee hoor, ik, ik raak hier niet, uh, niet zenuwachtig van. Ik, ik geloof niet dat dat... Ja, dit, dit, is, uh, dit, dit is, een, uh, is een speciale situatie die uh, door, door toevallige omstandigheden... Uh, gebeurt. Dat gebeurt gewoon wel eens. En, en ik, ik denk ook. Ik heb niet het idee dat er, uh, dat er nu iets. Uh, hmm. op hele grote schaal wereldwijd aan de hand is. Nee, dat hmm. lijkt me echt uh, nogal vroeg. En, en wat er natuurlijk ook gebeurt, is dat we steeds beter. Uh, wereldwijd over dit soort kwesties. Uh, geïnformeerd raken door, door alle media. Het ene bericht hoor je en dan hoor je ook gelijk een ander bericht. en wordt het gelijk nieuws. Zo maar gaat Ja, dan, dan maar... dan wordt er gezocht. En het is natuurlijk heel makkelijk. Ik bedoel, over die, uh, die kwestie in uh, Arkansas daar. Uh, daar zijn uh, ja, allemaal websites waar je daar informatie over kunt vinden. Ja. Nou, als het weer is gebeurd en uh, we zien het toevallig gebeuren... dan bellen we dus zo van uh, meneer Ens. Nou, ja? We hebben een site waar dat gemeld kan worden. Dus, dus oh. je, kunt, uh, je kunt al die doorgevallen meteen invoeren. En dan heeft hij dan oh. meteen een overzicht waar ze te vinden zijn. Dus uh, ook gaan, wij gaan met onze tijd mee. We gaan het doen, uh, meneer Ens. Dank u wel voor de uitleg. Ja, dag. dag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Brabant heeft de taskforce Hennep zijn eerste arrestaties verricht. In Breda zijn vier mannen en een vrouw aangehouden voor handel in softdrugs. Een woordvoerder van het team over de details van de zaak. Die vijf aangehouden verdachten die werden maandagavond op de daad aangehouden... bij de verkoop van een grote partij Hennep. Uh, het ging in dit geval zowel om de kopers als de verkopers van de Hennep. En bij die aanhoudingen werd ongeveer 25 kilo Hennep in beslag genomen. Een geldbedrag van enkele tienduizenden euro's. En drie dure personenauto's. En die Taskforce Hennep is vorige maand opgericht om de drugscriminaliteit in Brabant te bestrijden. In team wordt samengewerkt door het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Brabantse politiekorpsen. en de burgemeesters van vijf grote Brabantse steden. Inwoners van de Australische stad Rockhampton kunnen weer iets vrijer ademhalen. Want het waterpeil van de rivier de Fitzroy, die ver buiten zijn oevers is getreden en dwars door de stad loopt, dat waterpeil stijgt niet verder. Ondertussen zijn in het rampgebied in de staat Queensland duizenden mensen van huis en haard verdreven. Correspondent Robert Portier in het rampgebied in Rockhampton. Kunnen we daar nou spreken, Robert, van een iets meer ontspannen sfeer in vergelijking met de afgelopen dagen? Nou, als je kijkt naar de autoriteiten, dan zeker nog niet. Want uh, het is alle hens aan dek, omdat het water natuurlijk op zijn hoogste punt staat. Maar in de straat merk je wel degelijk dat er een verschil is. Mensen weten echt wel dat de ellende nog lang niet voorbij is. Maar ze weten nu inmiddels ook waar ze min of meer aan toe zijn. En uh, je krijgt dus een beetje zo'n sfeer van... ja, goed, ik ga, we gaan dat inpassen in ons dagelijks leven. In de opvangcentra is die sfeer natuurlijk wel heel anders... Uh, daar zitten heel veel mensen die echt huis en haard verloren zijn. Die zijn zeker nog maanden in de weer voordat ze, überhaupt naar, huis kunnen, of voordat ze naar huis terug kunnen keren. Als ze überhaupt nog wel een huis hebben. Is het altijd voor de autoriteiten om te gaan zeggen: Zo, nu gaan we de bol opruimen? Nou, hier in Rockhampton zeker niet, is nog veel te vroeg. Het water staat op dit moment 9,5 meter boven het normale pijl. Het duurt echt nog wel een paar weken voordat het weg is, uh, weg is gespoeld. Uh, maar op een aantal plekken is dat al wel mogelijk. En daarom heeft de premier ook een uh, taskforce in het leven geroepen. En uh, dat is gedaan omdat het zo'n ingewikkelde klus is waar zoveel werk bij komt kijken... dat dat uh, niet gedaan kan worden door alle gemeenten afzonderlijk. Het is namelijk uh, um, ja, zo dat bijna elk huis wat op dit moment uh, uh, vrijkomt van het water... Ja, wie daar naar binnen gaat, die vindt waarschijnlijk een halve meter aangekoekte modder... Uh, allerlei rotzooi wat erin zit. En om dat eruit te krijgen, om dat weer schoon te krijgen... dat is zo ingewikkeld en vraagt eigenlijk zoveel inspanning. Ja, dat moet gecoördineerd worden. En dat is dan alleen nog maar de situatie waar jij nou bent in Rockhampton... maar er is natuurlijk een veel groter gebied getroffen door het water. Cool. Ja, absoluut. Dat is Robert Portier en die staat met zijn voeten in het water... bij de Fitzroy in Rockhampton. Dank je wel. Amerikaanse onderzoekers hebben mogelijk nieuw licht geworpen... op de oorzaak van kaalheid bij mannen. De haarzakjes waaruit haren groeien produceren bij kale mannen heus nog wel haren... maar die zijn dan zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn. In werkelijkheid hebben kale mannen evenveel haren als andere mannen. Je ziet het alleen niet. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania... kan op de basis van deze kennis mogelijk op termijn... een crème worden ontwikkeld die weer een volwaardige haargroei mogelijk maakt. Maar het gaat nog wel jaren duren voor zo'n crème op de markt komt. Sport. Timo de Bakker en Robin Haasen hebben een wildcard gekregen... voor het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. Op grond van hun ranking hadden ze eigenlijk kwalificatie moeten spelen... maar toernooidirecteur Richard Krajček... heeft ze nu rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Ze zijn volgens nog de enige Nederlanders in dat hoofdtoernooi. Verder zijn Ivan Ljubicic, Michael Lodra en Gilles Simon... toegevoegd aan het deelnemersveld. Het ABN AMRO-tennistoernooi wordt gehouden van 7 tot en met 13 februari. Lars Boom doet definitief mee aan de Nederlandse kampioenschappen veldrijden komende zondag. Boom ging zaterdag hard onderuit in de veldrit Grand Prix Sven Nijs. Maar hij is voldoende hersteld om zondag te kunnen starten. Boom verdedigt in sint michielsgestel zijn titel. De zaakwaarnemer van AZ-voetballer Jonatas... onderhandelt met de Alkmaarse club over een verhuur van de aanvaller. De Braziliaan is al sinds begin november in zijn vaderland. Hij kreeg toen toestemming om zijn zieke moeder te bezoeken... maar hij is niet meer teruggekomen. Een van de scouts van AZ werd toen zelfs naar Brazilië gestuurd om hem te zoeken. Jonatas wil niet weg bij zijn zieke moeder. En volgens zijn zaakwaarnemer zou hij dan ook het beste kunnen worden verhuurd... aan een Braziliaanse club. Het is 13 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Amsterdamse korpschef Welten heeft met zijn uitspraken over het boerkaverbod... voor politieke opschudding gezorgd. De wereldvoedselprijzen zijn de afgelopen zes maanden fors gestegen. En in de Verenigde Staten en in Zweden staat men voor een raadsel. Daar zijn op verschillende plaatsen zwermen dode vogels uit de lucht gevallen. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan weer eens uh, praten over die goede oude radio... want met het oog op morgen bestaat 35 jaar... en ter gelegenheid daarvan is er vanavond een debat over journalistiek... met alle presentatoren. In het mediaforum oud-omroepbaas Ton Verlind en presentator Andrew Makkinga. En het gaat onder meer over de man die vanavond zijn debuut maakt... als presentator van uitgesproken WNL. Het is Joost Eertmans. die heeft gezegd dat journalistiek geen ambacht is... En hij zou de onthullingen over het verleden van PVV's ook nooit in een rechtsprogramma hebben gebracht. Eerder gaf Eertmans al eens zijn mening over collega-presentatoren Jeroen Pauw en Clary Polak. Ik vind Pauw en Polak vind ik, vond ik twee erg goede interviewers. Dus daar, daar kon ik ook. Kijk Polak, Clary Polak zit ook links. Maar ja, om dat nou te zeggen van dat merk ik. Of ze pakken mij anders aan dan als, uh, Femke Alsma, of uh, nee. Ik kan u trouwens uh, bevestigen dat Clary Polak links zit, van mij tenminste. <laughs> ja. uh, in de Nationale Nieuwsquiz straks Jan van Maanen, die komt uit Veenendaal. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Geen Stijl maakt jaarlijks een lijst met de reagures van het jaar uh, bekend. Dat zijn de mensen die in 2010 het vaakste reactie gaven op artikelen op het webblog. Om de top 10 te halen moet je wel flink aanpoten, zo blijkt. Titelverdediger Teun van het Tuinpad moet het dit jaar doen met een tweede plaats. Zo'n ruim 23.000 reacties waren niet genoeg om ene Parsons van de zege af te houden. Die moest daarvoor wel 24.448 keer zijn mening geven. Nederlanders in het buitenland moeten misschien gaan betalen voor de online dienst de Uitzending Gemist. Het is voor de publieke omroep onmogelijk om voor elk programma ook de online rechten te kopen. Daarom onderzoekt de NPO of betaling een mogelijkheid is om programma's die nu niet buiten Nederland te zien zijn, toch te kunnen aanbieden aan landgenoten over de grens. Omroep Max is in zijn opjes met de 1,2 miljoen kijkers die Erika Terpstra maandag trok met haar programma Erika op reis. Directeur Jan Slachter liet op Twitter weten dat er zeker een vervolg komt op de spirituele zoektocht van de oud-zwemster en politica. Terpstra is trouwens al AOW-gerechtigd daarbij misschien een voor de hand liggend Max gezicht. Maar dat wil niet zeggen dat alleen senioren daar de dienst uit maken. Gisteren maakte de 28-jarige Lieke van Lexmond ook haar debuut als presentator voor Max. Ze ging voor het programma Ouderen over de grens op pad met een mevrouw in een rolstoel. En zegt u maar, waar hoorde u deze muziek voor het eerst? U was misschien al vergeten of misschien kent u haar niet eens. Uh, die laatste was Lily Allen, u hoorde ook de Arctic Monkeys en Sean Kingston. En die vergaden hun eerste roem ooit op MySpace. En met die sociale netwerksite gaat het door de felle concurrentie van Facebook en Twitter niet zo heel goed. Het bedrijf moet waarschijnlijk zelfs de helft van de 1100 werknemers ontslaan, schrijft de Wall Street Journal. MySpace trekt een kleine 40 miljoen bezoekers per maand. Respectabel natuurlijk, maar in 2007 waren dat er nog 80 miljoen. Microsoft presenteert vandaag een eigen serie, zogenaamde set boxen. Dat zijn kastjes die televisie verbinden met andere media. Het bedrijf gaat daarmee de concurrentie aan met Google en Apple, die al eerder zulke diensten lanceren. Microsoft ontwikkelt zelf de software, elektronica bedrijven maken de apparaten. En het Klokhuis, het educatieve jeugdprogramma van de NTR, wil voor haar uitzendingen een duurzaam huis bouwen. En daarvoor is toestemming gevraagd aan de gemeente Almere. Tot dusver weinig opzienbarens, tot het Almeerse PVV-fractielid Jenny Zerkowski reageerde op het verzoek. Volgens haar probeert, en ik citeer nu, de subsidieverslaafde NPS met het geld van de Nederlandse burger... de klimaathysterie in de hoofdjes van kinderen te stampen. Wij vinden dat toch wel hersenspoeling. Zo'n huis heeft alleen maar een verderfelijke invloed op de jeugd, vindt deze Zerkovski. We twijfelen er dan ook niet aan, aangezien de NPS er de initiatiefnemer van is... dat het klokhuis ook gebruikt zal worden om de multiculturele geloofsbeleidenis aan zesjarigen te prediken. De overige fracties in Almere zijn trouwens voor het plan. Met het oog op morgen bestaat 35 jaar. Het hoogtepunt van de jubileumviering is vanavond... als alle presentatoren van het oog onder leiding van Clary Polak... in debat gaan over journalistiek. En Clary Polak is hier de jongste aanwinst van het oog. Ja, vier maanden al. Ja, welkom. En de eindredacteur Marion van der Wauw, die werkt er al 20 jaar bijna. Bijna. Ja, ja. Maar bijna 20 jaar, Marion. Ja, lang. Begonnen als stagiair, begreep ik? Nou, nee, als freelancer. Niet als stagiair. Oké, okay. als freelancer. Ja. En nu, nu dus de eindredacteur. En hoeveel jaar doe je dat al? Um, ik ben nu sinds 2003 chef van de redactie. Kijk aan, kijk aan. Uh, Clary, vanavond is dat debat. Uh, waar, waar gaan jullie het over hebben? Nou, jij hebt al gezegd waar we het over gaan hebben. Dus ik hoor ja. van jou dat we het over journalistiek gaan hebben. Ja, toch? Nou, we, gaan het, we gaan het over uh, twee dingen hebben. We gaan het over uh, politiek hebben. Uh, we gaan kijken of... Uh, we, dit is zogenaamd nieuwe politiek waar wij nu doorgeleid worden. We gaan kijken wat dat eigenlijk heeft ingehouden. Au, van oude naar nieuwe politiek. Um, is er eigenlijk wel wat veranderd? En uh, is het er dan beter op geworden? Dat zal een van de vragen zijn. En de tweede vraag zal inderdaad zijn... Uh, uh, wat is er veranderd in de journalistiek? En... Um, zijn we erop vooruit gegaan? Ik weet niet of die vraag ook beantwoord wordt trouwens. Want ik nee. ga natuurlijk niet over de antwoorden van mijn mede-presentatoren. Nee, wordt, wordt het dan wel een fel debat, denk je? Want, ik bedoel, ja, nee, ik denk dat we allemaal... Nou ja. Met jouw nou, jongens ik... krentenbrood ook, hè? Ja, dat zou kunnen. Dat hoop ik dan weer niet. Um, wij zijn vrij uh, verschillend, volgens mij. Ik denk dat dat ook de kracht is van het oog. Dat, we, dat het uh, gepresenteerd wordt door zeven nogal verschillende presentatoren... met ook al nogal verschillende opvattingen uh, bij mijn weten. En dat zal vanavond moeten Blijken. Is dat ook een selectiecriterium, Marjon? Nou, het is wel zo dat wij, probeer, dat wij proberen dat we het palet breed te houden, wat Kleri zegt. Dat er uh, niet zeven dezelfde mensen zitten. Ja. Dat het oog iedere avond toch weer iets anders klinkt. De, de basis is hetzelfde, maar toch iets anders... door de invulling van die presentator die er steeds zit. Ja, je. Ja, Ik denk ja. dat iedere presentator en presentatrice... zijn of haar eigen sfeer en kleur geeft aan de uitzending. Vanavond is het debat. Wij hebben al meegemaakt dat er uh, duo's zijn geweest. Dus oude oogpresentatoren. Want er zijn er in de loop der jaren tientallen geweest natuurlijk. Uh, die dan met de huidige presentatoren samenwerken. We gaan even luisteren naar een uh, aantal fragmentjes. Om 14 minuten over acht zien we hoe een lijkwagen... het pad van de Radio 3-studio langzaam afrijdt. Hij slaat linksaf. En heel rustig, onder begeleiding van een motoragent... rijdt de wagen, aan beide zijden omzoomd door het prille groen... onder ons raam door. Ik loop rond in het Midden-Oosten. En ik voel me steeds meer een historische toerist. Ik denk, voor mij is dit geweldig. Ik ben erbij, ik stuit op een lijk. goeie goeiemiddag voor jou. Nog net. Goedemiddag. Ja. Wat moeten we ons bij dat optreden voorstellen? Nou, niet teveel. Even iets anders. Uh, uh, iets anders dan Wikileaks... Bas Mesters, jij zit met op je iPad ja. de hele tijd te kijken. Met je nogal uh, vermoeide hoofd. En je kijkt... <laughs> Dit is radio, nou, dat weet niemand. Ja, maar dan beschrijf ik het. Het wordt vanaf maandag proppen in de trein. De NS gaat van de winterdienstregeling weer over op de gewone. Maar volgens NS-directeur Meerstad wel met minder treinstellen. Ik kijk er naar uit. Ik dat vind, vast, vind ik een prachtig einde van uh, deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Ik dank onze gasten Bas Heinen, Tom de Zwaan en Jaap Spijkers. En ik dank jou, Berend. Dit moeten we vaak wat ik te zeggen een sigarette en een Glas in Dat hoort ook typisch bij het oog, hè, Die tune 'Goedenacht, vrienden. Kan jij hem nog horen, Marjo? Ja, ja. Ik vind het iedere keer. Word ik, vind ik het weer spannend als ik hem hoor. We hadden van de week Paul Reumer hier in het, in het mediaforum. en die, uh, die, is toen in die 1 april grap getuind, van dat de tune ja, dat niet zou worden Nee, precies. <laughs> Uh, maar dat geeft ook aan hoe, hoe, uh, ja, hoe belangrijk dat bij dat programma hoort. Ja, ja enorm. Ja, we hebben toen ook heel veel reacties gehad. En ik geloof dat we al drie of vier keer in de uitzending hadden rechtgezet dat het een grap was. Maar het bleef maar binnenstroom <lacht> ja. voor ontruste ja. luisteraars. Het was net een beetje de stemband en het was maar een kleine greep uit al die namen die uh, hebben gepresenteerd. Uh, want we hoorden Yvon Frits Pits, uh, Hanneke Groenteman. Jij zat er met Berend Boudewijn, klerie. Ja. Clary? En je zei op het einde dat het was eigenlijk best leuk was. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, goed, weet je. Ik ken Berend al, al, al heel lang. Uit een, uit, uh, toen ik nog uh, bij de uitkrant werkte en hij nog regisseur was. Dus ik vond het heel leuk om hem uh, in deze hoedanigheid. Zo, ik kende hem eigenlijk uh, alleen maar als luisteraar en verder niet als. Uh, als, als presentator van de BB-quiz. En van de BB-quiz. BB ja, dat, ja ik, heb, ik kondigde hem aan als, uh, als regisseur en quizmaster. En toen zei hij: Ja, vooral regisseur. <laughs> <laughs> dus laten we het daarop houden. Okay. Maar, maar jij zei eigenlijk: van Dit zouden we vaker moeten doen. Ja, nou nee, ik vond het gewoon ontzettend leuk um, um, om, daar, om daar met z'n tweeën te zitten. En. Um, om nou te zeggen dat ik het oog wil veranderen... en daar dubbel presentatie van wil maken, dat is geloof ik niet... Uh, nee, dat zou wel heel revolutionair weer zijn ja. ook voor het oog. En dat moeten we niet doen, want het oog is juist zo populair... Ja. omdat het niet revolutionair is. Wat is het geheim daarvan, Marion? Van het oog? Ja, want, want eigenlijk de basis is al jarenlang hetzelfde. Ja, maar, en, maar dat verandert ook weer. De basis is inderdaad hetzelfde. Ja, Het succes dat is, dat is een combinatie van, uh, van factoren. En dat is inderdaad dat de basis al heel lang hetzelfde is... Um, het is volgens mij ook het argument voor horizontale programmering. Want het is er al 35 jaar, iedere avond om 11 uur. En dan is ook zeven dagen per week. Mensen weten wat ze, wat ze krijgen. Dat vinden mensen fijn, als ze dat weten. Ja. Um, maar, ik, en ik denk, maar ik denk dat je niet vanzelf 35 wordt. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat het kwalitatief goede presentatoren. Ik denk dat presentatoren heel belangrijk zijn bij het oog. En goede gasten, niet te vergeten. We moeten het toch ook iedere avond maar weer hebben... van de mensen die bereid zijn om naar de studio te komen. En, uh... en dus een goede redactie, laten we dat toch ook even zeggen. Ja, en een goede redactie. Waar met heel veel liefde en, en trots voor het programma gewerkt wordt. Ja. Kleding, wat, wat, hoe effe, jij zit er nu vier maanden uh, daarbij. We hebben al heel veel ja. dingen gedaan, natuurlijk ook op die radio. en zo. Wat, wat, wat is er nou zo bijzonder aan dat oog? Het bijzondere... Tijdstip ook misschien? Nou ja, dat, dat is misschien ook wel zo dat we om uh, 11 uur zitten. Dan is er een hele tijd geen nieuws geweest en je wordt bijgepraat uh, over het nieuws. En je wordt bovendien nog bijgepraat over wat er eventueel morgen nog uh, te gebeuren staat. Um, en de tijdstip um, stelt je in staat om meer dan overdag, denk ik, uh, ietsje, je eigen sfeer te, te creëren. En niet mee te gaan in die ongel het ongelofelijke tempo. waar je overdag toch altijd maar weer. Uh, Gaat het ook voor de gasten? Rent? Dat die s'avonds misschien al een beetje surfer zijn. en af en toe zich laten super. ontglippen? Nee, nee, nee. Oh, nee dit wat wil ik... eigenlijk niet de bedoeling was. Is <laughs> nee. nee, zo is het. Nou, volgens mij helemaal niet. Ik denk sowieso dat je als gast uh, altijd wat meer adrenaline hebt. dan dat je je gewoon uh, in het dagelijks leven voorbereidt. Uh, uh, voortloopt. Uh, dus ik denk niet dat uh, de gasten uh, minder op hun hoede zijn. En zeker. Ik niet dat ze suffer zijn. In nee, tegen ja, ik bedoel suffer, <laughs> misschien. Relaxter zijn ze Ja, relaxen, ja. Nou, Dat is goed. Ja. Nee, nou ja. Ik bedoel geen gasten, absoluut niet. Nee. Misschien zijn ze relaxter. Ik moet eerlijk zeggen dat ze natuurlijk ook heel vaak niet in de studio zitten. Maar elders in de studio, dat is dan weer wat minder relaxed. Ook voor de gast, want dan ziet hij niet met wie hij praat. Het zou, het zou kunnen meespelen. Ik, uh, ik weet het niet. Ik heb zelf het idee dat het uh, gewoon te maken heeft met uh, dat je als presentator je eigen sfeer ook mag maken. En muziek is heel belangrijk in het programma? Altijd geweest? Ja, heeft een vaste plek uh, in het programma, ja. Ook live muziek? Ja, live muziek vind ik zelf heel erg leuk. Als leukste. ik werk, en ik denk dat ja, iedereen dat die werkt, maar, maar ook als ik thuis aan de radio zit, ik, ik hoop dat de luisteraars dat ook leuk vinden, want ook dat Draagt heel erg bij aan de sfeer. En ja, het programma moet het ook, wat Kleris zegt, mm. toch ook voor een groot deel van de sfeer hebben. Nou kennen we natuurlijk de verhaal uit die begintijd. Want dat, dat de, de, de toenmalige initiator uh, heel veel moeite heeft moeten doen om dat dan uiteindelijk door te krijgen. Is het nu nog wel eens zo dat een zendecoördinator dat toch probeert met een vinger naar te wijzen? Of, of Heb is het ik gewoon nu, in die zo 20 instituut... jaar niet mee? Dat gemaakt. zou zo <laughs> dom zijn. Ja, maar ja, je maar... weet zendecoördinatoren. Ja, daar. Nee, vertel eens. Nee, ja, maar we dat hebben een heb hele goede ik... bij Radio dat heb... Ja, dat is zeker zo. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. En ik denk dat dat ook komt omdat ja, de, de, de mensen blijven luisteren. En er wordt natuurlijk ja. toch ook een goed programma gemaakt s'avonds. En voor dat tijdstip, en dat is echt heel bijzonder. Nieuwsradio op dat tijdstip met zoveel luisteraars. Ik hoor ook altijd van de mensen van Kijk en luisteronderzoek dat als ze congressen in Europa hebben... dat ze daar moeten uitleggen wat er in hemelsnaam in Nederland gebeurt... om 11 uur s'avonds, dat er zoveel mensen inschakelen om naar nieuws... He, om naar Nieuwsradio Wat te gaan. Want in de raad. rest van de wereld is het alleen maar muziek eigenlijk op dat tijdstip. Ja, ja. ja dat kennen ze niet verder. Ja. Dus dat is wel bijzonder. Dat heeft Kees Buurman uh, goed gedaan. Dat was de 35 man die jaar niet, niet ooit begon, ja. Ja. Uh, Kleden, je bent uh, terug op de radio? Met het oog, echt, ja. Lekker, hè? Heerlijk. Ja, ja echt heerlijk. Ja. He. Ja, eindelijk van het gezeur ja. van die tv af ook. Nou, dat niet helemaal natuurlijk. Nee, je doet ook nog buitenhoof. Maar ik doe nog ja, buitenhof. En uh, uh, ik ben ook wel van plan om nog uh, wat andere dingen te gaan doen. Maar, uh, maar op de radio uh, of op tv? De radio, de radio is gewoon het allerleukste. Dat blijft het allerleukste. Maar die andere dingen gaan die richting radio? Uh, die gaan richting tv. Toch? Ja. Hm. Maar heeft niks te maken met wat ik eerder deed op tv. Oké. Okay. Wat jammer dat het nou radio is. Ik zie je denken, ja goed, ik zal even beschrijven hoe je nu naar me kijkt. Je kijkt me een beetje afwachtend aan, een beetje lachend. En zal ik nou doorvragen of niet, nee, ze vertelt het toch niet. Nee, dat weet ik ook wel. En zo zit je naar me te kijken. Ik dacht, ik laat gewoon even in stilte vallen, dat heb ik ooit eens geleerd. Dan is het nog wel eens zo dat iemand er intrapt en dan zegt, oh ja, trouwens, ik ga dat en dat programma presenteren. maar dan moet je verwachtingsvoller kijken en niet lachend. Oké. Kijk, dan leer ik toch nog even wat. Hier. Um, goed, we gaan vanavond natuurlijk allemaal luisteren. Uh, dat debat is er. en uh, uh, Gaat het oog eigenlijk de, de 50 jaar halen? Dat Mario? denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja. Met Clary? Um, uh, als ik na mijn uh, pensioengerechte leeftijd de, uh, mag blijven werken voor het oog, zeker. Goed. Uh, we gaan je terug zien dus. Maar ik hoop toch ook een hele hoop horen op die radio. Kleren Plak, Marion van der Wouw, dank voor uh, het verhaal over Met het Oog op Morgen, 35 jaar. Zometeen het uh, mediaforum doen we met Andrew Mackinga en Tom van Lint. Eerst is hier Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV ergeren zich aan uitspraken van politiechef Welten van Amsterdam. Die zei dat hij een eventueel boerkaverbod niet zal uitvoeren. De drie partijen vinden dat een korpschef zich aan de wet moet houden. En de PVDA heeft begrip voor Welten. De voedselprijzen in de wereld zijn nog nooit zo hoog geweest. De FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de FNV... zegt van de VN, FNV, zegt dat de prijzen zes maanden op een rij zijn gestegen. In december werd de hoogste stand bereikt sinds 2008. In Brabant heeft de taskforce Hennep zijn eerste arrestaties gericht. In Breda zijn vier mannen en een vrouw aangehouden voor handel in softdrugs. De taskforce Hennep is vorige maand opgericht... om de drugscriminaliteit in Brabant te bestrijden. En supporters van Feyenoord kunnen zaterdag op de Koolsingel afscheid nemen van Koelmoelijn. Zowel de herdenkingsdienst in het Maasgebouw als de uitvaart is besloten. Wel kunnen belangstellenden in de Kuip de herdenkingsdienst op een videoscherm volgen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws het Weerbericht van Weer Online. In de zuidelijke helft is het inmiddels zonnig geworden, maar in het noorden is het nog steeds bewolkt, maar droog. Actueel ligt de temperatuur in het westen een halve graad boven nul, maar in het oosten vriest het nog steeds 1 tot 2 graden. De rest van de middag verloopt ook droog, met vooral in de zuidelijke helft de meeste zon. De maximumtemperatuur loopt uiteen van min 1 graad in het oosten... tot plus 2 graden in het westen. En daarbij staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden. Nou, die stevige wind die zorgt er ook voor dat de gevoelstemperatuur... een stuk lager ligt, tussen min 5 en min 7 graden. Vanavond dan neemt vanuit het westen de bewolking toe... en later op de avond volgt er regen. In de oostelijke helft van het land is eerst nog kans op sneeuw... maar later vannacht gaat die sneeuw over in regen. En in de loop van de nacht gaat het overigens ook overal dooien. Morgen donderdag verloopt ook bewolkt met eerst nog wat regen, later in de ochtend droog weer. Maar smiddags neemt vooral in het zuiden de kans op regen opnieuw toe. Het wordt dan 2 tot 5 graden. De dagen daarna wordt het nog iets zachter met op zaterdag overdag lokaal maar liefst 10 graden. Maar het blijft wisselvallig. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Ton Verlint, voormalig omroepbaas bij de KRO. En Andrew Makkinga die is presentator van onder meer VPRO en uh, NPS. Jullie kwamen net binnen, we hadden het over Koen Moulijn nog even. Want uh, de rouwstoet van Moulijn, die gaat langs uh, de Colsingel ook bijvoorbeeld. Ja. Andrew, jij, jij hebt er nooit zien spelen. Nou, ja, mijn vrienden weten het ook, ik ben ook helemaal niet zo'n voetbalkenner. Maar ik, it, it, it, ik ben daar dan wel van onder de indruk. Als je al die mensen ziet, van, van sportmensen tot aan gewone Feyenoord-fans... die dan echt letterlijk de tranen niet in kunnen houden... dan denk ik wel van, ja, wauw of zo. Ook Ajax-fans die dan hun eer betuigen en zo... Het viel me wel op. En Ton uh, Verlind zei, uh, we hebben helden nodig. Ja, je ziet hoe belangrijk uh, helden zijn. Uh, die, die moeten een voorbeeldfunctie vervullen. Iconen hebben we nodig. En uh, het probleem van deze tijd zou wel eens kunnen zijn... dat we te weinig geloofwaardige iconen hebben. En Moulijn laat zien wat het kan betekenen. Ja. Maar het is ook zo mooi dat, ik uh, bedoel, vrienden, vijanden roemers... en voetbalkwaliteiten natuurlijk. Nou, ja, die beelden hebben we intussen allemaal wel eens, uh, wel eens gezien. Dat zijn gelukkig Michie, heb jij hem wel live uh, zien spelen ik, ik weet helemaal niets van voetbal. Oh. Ik ken, ik ken je, zijn naam. Je zit en, vandaag even verkeerd. Maar het leuke okay. is dat iedereen daarnaast ook zegt... het was zo'n goed mens. Precies, En, ja. bedoel, en dan denk ik, ja, jammer dat ik die man niet heb gekregen. Een echte zo, Rotterdammer ja. en heel ja. bescheiden ook. Uh, ja, ja als je zoiets zo voor elkaar krijgt... dan heb je iets goed ja, gedaan hè? in je leven, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Ja, nou dat was Coemolei. Dan even het andere. We hebben dat net even gemeld in het, uh, het media-nieuws. Uh, PVV in Almere linkt het bouwen van een duurzaam klokhuis. Programma Klokhuis wil daar een duurzaam huis bouwen aan de klimaathysterie. En ook de islam weten ze er nog bij te halen. Ja. Um, Tom van Lint? Ja, de. de... Pvv probeert een onderwerp op de kaart te zetten... door heel ongenuanceerd steeds over dat onderwerp... de meest vreselijke dingen te roepen. En elke keer grijpen ze gelegenheden aan... om, om die, die monotone boodschap de samenleving in te zwengelen. Dat doen ze nu ook weer. Dat doen ze consequent. Maar volgens mij met weinig betekenis. En het is natuurlijk onzin wat er geroepen wordt. Ja, ik moet er gewoon op... Het is echt geniaal hoe die PVV dat doet. Ik wacht nog tot op de dag dat, dat het zelfs voor de padvinders niet meer veilig is. Dus dat dat dan potentiële terroristen zijn. Broer, werkelijk waar. Wat zou er nou op tegen zijn als je zegt tegen... Hè, dat je in de, in, de, in de hoofden van jonge kinderen de, de gedachte probeert te planten... dat een duurzamere wereld goed is? Bro, nou ja. Zij, wat Zij zeggen dat is een onderdeel op... van de klimaathysterie? Ja, maar dat kan me helemaal niet... Broer, los van de klimaathysterie, Het is toch helemaal geen slecht idee als wij onze Nederlandse jonge kinderen bij willen brengen dat een duurzamere wereld op zich een goed idee is. Dat kan de klokhuis toch prima doen. Heeft toch niets te maken met subsidieverslindende organisaties... of weet ik het wat, of moslim of terreur. Het is werkbaar gestoord gewoon. Ik ben het boek uh, aan het lezen van, uh, hoe heet die, Martin Bosman. Oh, uh, ja, dat is de, de, ja, de ideoloog van de dat PVV. Dat is de, de strateeg van de PVV. Dat is overigens helemaal niet zo'n uh, slecht boek. Maar wat mij daar vooral uit bijblijft... is dat uh, alles in Nederland wordt gezien als onderdeel van het linkse uh, complot. En dat is tegelijkertijd de zwakte van de redenering. Dus daarmee gaan soms waardevolle argumenten ook uh, verloren. Alles is één groot uh, complot. En daar zit nu kennelijk ook klok, klokhuis in. En, en dat wordt een soort karikatuur intussen... waardoor het nou ja, ik, ik, ik denk dat het bij een, een bepaalde categorie mensen... die zich oppervlakkig informeert wel zal werken... omdat die steeds weer opvattingen gereproduceerd horen... die ze, die ze zelf ook hebben. Maar als je het erin verdiept, dan denk je... ja het, het is niet houdbaar en op basis van deze ideeën... nogmaals, het is, het is niet allemaal onzin wat je leest in de argumentatie... maar op basis van deze ideeën is een samenleving niet bestuurbaar. Ja, maar dat is me. inderdaad wat, wat je zelfs... ik heb dat boek ook van die meneer Bosman als een politicoloog. Helemaal geen domme man. En dan denk je... Nou, dat is interessant, dat zou je willen lezen. Maar heel veel mensen willen dat boek niet lezen... omdat ze moe zijn van constant die, die soort van... Uh, ja, kleine soort van snapshots die je krijgt... met dit soort rare uitspraken. Ouders, ouders, laten hun kinderen met plezier naar het klokhuis kijken. Er is helemaal niets mis met zo'n programma. Er is ook echt helemaal niets mis met dat, dat idee. Maar ja, ik zeg er maar niks meer over. Goed, nou, dat moet je juist wel doen hier, want daar ja. is, daar is ja, dit, ja. Dit, dit, dit de plek voor. Tjonge. Laten we het hebben over uh, oud-LPF-Kamerlid Joos Eertmans. Die is uh, tegenwoordig wethouder in Capelle aan de IJssel... maar uh, vanaf vanavond ook de presentator van uitgesproken WNL... Zonder veel journalistieke ervaring, maar met een uitgesproken mening... gaat hij het naar eigen zeggen prima redden als tv-presentator... want, uh, zegt hij, een studiogesprek en omgaan met de autocue... ach, dat is allemaal te leren, zegt hij in een interview met uh, Trouw. Uh, Tom van Lint, wordt Joost Eerdmans het rechtse tv-boegbeeld? Uh, ongetwijfeld wel, want hij heeft die uh, ambitie. Maar zijn, zijn visie op de journalistiek, dat het allemaal niet zoveel voorstelt. en dat het op een achternamiddag uh, te leren is, dat, uh, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En met de opvatting die hij heeft, en, en hij gaat met die opvatting dit programma maken. Uh, moet je uh, uh, uitgesproken Wakker Nederland niet zien als een journalistiek programma. maar als zendtijd voor politieke partijen. En laten we daar dan eerlijk in zijn: een, een rubriekje erboven, zendtijd voor politieke partijen. dan klopt de redenering weer. Maar met journalistiek heeft het natuurlijk helemaal niets te maken. Ja, ik, bedoel, ik ben het helemaal met Ton uh, eens. En ik heb het hier ook al wel eens eerder gezegd. Het geldt ook voor de VARA-variant. Ik vind het een stap terug bij de publieke omroep... dat je dus uh, dat soort programma's uh, probeert te kleuren. Ik wil er wel bij zeggen dat ik eigenlijk het heel jammer vind... dat Joost Eertman dit gaat presenteren. Want ik vind hem eigenlijk een goed politicus. Iemand die ook altijd uh, stevig was, bleef vasthouden... aan een aantal onderwerpen, juryrechtspraak, bijvoorbeeld. Dat wist hij heel goed naar voren te brengen. En het is, het is proef... jammer dat hij nu als gast is opgedroogd, eigenlijk, zeg je. Ja, en ik proef gewoon dat hij dit, dit ziet als een soort van manier... om zichzelf weer politiek te profileren. En ik denk dat dat juist de, de valkuil is waar je niet in moet trappen. Ik, ik zeg ook graag iets over de politiek... maar uiteindelijk ben ik een radiodj en presentator. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Dus ik, we verliezen eigenlijk een, een, een goede politicus. Mm. En ik denk dat hij er nog ja. een hele ja, een moeilijke klus aan gaat krijgen om onafhankelijk te zijn. Dat is maar lastig. goed, hij vult wel het plaatje in wat tot nu toe gewenst was. Namelijk dat die, die, die programma's moesten zich meer profileren. En hij, en hij zegt ook van als je nu naar dat uh, Wakker Nederland kijkt... dat programma op tv, ja, dat, dat was eigenlijk van alles wat. Maar niet een duidelijk rechtse rubriek. En daar wil hij nu uh, gezicht aan geven. Ja, dit gaat over heel veel dingen tegelijk, uh, tegelijkertijd. Uh, er was in Nederland behoefte aan meer diversiteit in de journalistiek maar er was behoefte aan diverse journalistiek... en niet aan politieke uh, propaganda. Dat is één. Tweede punt is dat met uh, deze wijziging uh, van Westerlo aangeeft... dat de eerste drie, vier maanden van Wakker Nederland gewoon uh, mislukt zijn. Ze ja, hadden Michiel bikke als hoofdredacteur en presentator... Uh, uh, die was, dan die de... was on... ja, niet rechts genoeg. Was nou, ja, die duidelijk. nam zelfs afstand uh, van zijn opdrachtgevers... maar ook hier deed zich iets ingewikkelds uh, voor. Uh, hij was uh, en, en zakenman en presentator van een, van een uh, programma... dat moest bijdragen naar de opiniering... Uh, zijn bedrijven leverden diensten aan dat uh, programma. Dus dit was ook een rare vermenging van journalistiek en zakelijke activiteiten. En dat zie je nu terugkomen. En dat, is, ja, dat, dat deugt niet. En ik vind het eigenlijk ook raar dat de publieke omroep niet een soort definitie uh, heeft... Uh, aan welke eisen uh, journalistiek van de publieke omroep moet uh, voldoen. Want je ziet natuurlijk steeds meer vermenging van journalistieke functies... met zakelijke en andere belangen. En Het ja, is raar dat het daar, daar, daarover in Nederland uh, zo stil is. Ook uh, de NVJ... Hij uh, het zich nauwelijks in die discussie. En uh, dit gaat toch ten koste van de geloofwaardigheid van journalistiek. Ja. Want wat hij heeft in dat interview in de Volkskrant... daar stond hij, uh, dacht ik, gisteren of zo in... ook uh, met een vooruitblikkend interview uh, naar, naar zijn uh, debuut vanavond. En daar zegt hij die onthullingen bijvoorbeeld uh, rond de PVV... het verleden van bepaalde PVV-kamerleden... dat is voor een deel bij WNL gebeurd. Ja. Hij zei, ja, als ik het voor het zeggen had gehad... hadden we dat niet gebracht als rechtse rubriek. Ja, ik bedoel, dat, dat is dan ook weer... Dan, dan zeg ik, daar praat een politicus over zijn, zijn ervaringen bij al dat soort programma's en dat is altijd een soort standplaatsgebondenheid en voor mij is journalistiek iets. Ik bedoel neem nou Hard Talk van de BBC, daar zit dan standaard 30 minuten of een sporter of iemand uit het maatschappelijk middenveld of een, een oudrechter of en die wordt gewoon hard aan de tand gevoeld. En mijn vraag is of een journalist dat goed kan. En dan heb je verschillen, dan heb je Clary Polak, dan heb je Twan Huis, dan heb je je, je hebt allerlei soorten mensen. Maar wat hij dus nu doet is als oud politicus Bijna al zijn, zijn, zijn zorgen en zijn kwellingen die, die komen nu naar buiten. Van, en mm. daar ga ik nu wat aan doen. En volgens mij moet de publieke omroep gewoon de publieke omroep zijn. Met verschillende geluiden. En, en dit verhaal, ik kan er niet in meegaan. En de onderzoeken hebben ook aangetoond, keer op keer, dat het best wel meevalt. Maar we slagen er blijkbaar niet in ja. om dat de mensen duidelijk te maken. Dus als Eertman zegt, ik, vind het vooral, ik kijk er vooral naar uit om linkse politici vuur aan de schenen te leggen... dan, dan... Is dat een... Nou ja, ik, ik vind dat raar, want geprofileerde journalistiek uh, betekent weliswaar... dat je vanuit een bepaalde visie naar maatschappelijke ontwikkelingen kijkt. Maar dat moet, het, uh, niet, moet niet uitsluiten dat uh, ook jouw bondgenoten hard aangepakt worden... als die niet uh, consequent uh, handelen. Uh, nou, was ik even je vraag kwijt. Nou ja, dat, dat, hij, dat hij zich er vooral op verheugt om linkse politici aan te pakken, zegt hij. Nou, daar, daar mag je zich best op, op verheugen. Uh, als hij daarin maar geen argument vindt om rechtse politici niet... Uh, ook hard aan, aan te pakken. Ja. Um, en dan nog iets anders? Overigens dus over, ste... is het wel goed dat hij het van tevoren aankondigt... en dat we het weten, zodat ja. we weten... hoe we zijn activiteiten moeten beoordelen. Daarin moet hij weer wel gecomplimenteerd worden. En dan is hij ook nog wethouder in Capelle aan de IJssel. Dus stel nog dat daar iets is. Nou ja, wat, dat, wat dat, dat vind ik... Um... Dat vind ik dan weer iets, iets, iets minder erg. Ik vind het juist goed dat, dat, dat je een wethouder bent... en, en bijvoorbeeld zoiets probeert te doen. Nee, laat ik het zo zeggen. Als de publieke omroep een soort mens zou binnenhalen... zou ik het helemaal niet erg vinden. Iemand waarvan je echt al ziet van... Nou, die wil graag met de ondernemers op tafel... Bijna, ja, ik, ik kijk met plezier soms naar het programma. Maar dan dat moet er ook een ander geluid zijn. En uh, Eerdmans probeert nu dat systeem binnen te komen... en politiek te bedrijven... terwijl hij ja. gewoon journalistiek moet gaan leren bedrijven. En dat is echt iets heel anders. Nog iets heel anders. Uh, Bert van der Veer die zit hier ook wel eens op deze plaats... Uh, die heeft een column in HP De Tijd. En daarin heeft hij het, uh, het uh, ja het licht gezien eigenlijk. Want hij heeft 25 miljoen gevonden voor de publieke omroep. Heb je het gelezen of niet? Ja, zo kan ik problemen ook oplossen. Ook, zoals hij, hij het doet. Hij stelt voor om commercial breaks dus in populaire programma's te doen. Want boers ook vrouwen. Ja, dat dat halverwege dat, dat dat nog een commercial blok Een verdere blok commercialisering van de, van de publieke omroep. Daar zit ook niemand op te wachten. Ja. En het gaat ook voorbij aan de kritiek die er in de zakelijke wereld bestaat over het feit dat de, de publieke omroep al zo commercieel opereert. Dus het is niet haalbaar en het is ook naar kijkers toe niet wenselijk. En het zal alleen nog maar stimuleren dat programmamakers of nou ja, programmamakers hebben er misschien geen belang bij, maar laten we zeggen zendercoördinatoren nog populairder gaan programmeren om nog meer geld binnen te halen, zodat er nog minder bezuinigd moet worden. Het lijkt me een hele slechte ontwikkeling. Ja. Ik denk dat je beter kunt onderzoeken of burgers bereid zijn om weer het de publieke yes. omroep te betalen. Eindelijk. Maar dit 25, wat is dan 25 miljoen euro als je aan de andere kant door een goede discussie te voeren over misschien het weer invoeren van kijk en luistergeld geld. Hè, en dat je dan weer de publieke omroep echt van de mensen kunt maken. Dus met nog minder reclame en nog meer mooie programma's. Want niemand zit, te, zit je naar Paul Witteman te kijken en een halve wegen opeens... Alsjeblieft. Nee man. Nee. Nou, het kan wettelijk nu ook niet, de wet zou ervoor moeten houden. Is het een serieuze voorstel van hem, denk je, of is het een beetje klieren? Uh, nee, ik, ik denk dat het een beetje uh, kenmerkend is voor uh, Bert van der Veer. Iemand van de grote stappen, snel thuis en de gemakkelijke oplossing. Er is geen politiek uh, draagvlak, er is geen maatschappelijk uh, draagvlak. Uh, ik denk dat uh, de pleuris uitbreekt onder de kijkers als je dit gaat nee, doen. mensen zou heel dan slechts... liever, liever minder reclameblokken uh, hebben. Natuurlijk, meer. natuurlijk zou uh, heel slecht zijn. Misschien doet hij het er om. wel om. Ik denk dat hij het er een beetje om doet. Want Bert die houdt van een publieke omroep, dus die denkt ik wil die discussie aanswingen ja. Het is heel belangrijk, omdat je moet je afvragen hoe je daarmee omgaat. Ja. Want nu zullen de commerciële blijven zeggen: ja, jullie, jullie hebben reclame, jullie proberen op ons te lijken, jullie hebben sport. Dus misschien moeten we eigenlijk weer eens een beetje terug naar dat gewoon van: joh, jullie betalen kijk-en-luistergeld. Of we houden dat een beetje in van de belastingcenten. En dan kan ook verder niemand wat of zeggen. Of vrijwillige bijdrage. Ik ben ja, voor het zoeken ja, van de mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage. Ja, maar bijdrage. dan krijg je weer kinderen en gezinnen die dan om, om financiële redenen die dat niet gaan doen. En dat is juist weer haaks op nou, de doelstelling. is hebben 65 is miljoen euro aan vuurwerk de lucht ingeschoten het afgelopen jaar. Dus uh, ja, nee, er nee, ik ben geld het met je eens. Niets, ja, maar ik kan me toch voorstellen dat er heel veel gezinnen zijn die dat dan niet ja, doen. Hoeveel zou dat moeten zijn, Tom? Want dat heb je vast wel eens uitgerekend. Ja, volgens mij ben je met, uh, laten we zeggen... De, de helft van wat mensen aan een krantenabonnement uh, geven... red je de publieke omroep. 50 euro. Met 60, 70 ja. uh, euro. Dan mogen er ook nog wat mensen afvallen die principeel besluiten... om. Uh, niet naar de, de publieke televisie te kijken. En dan is het probleem uh, opgelost. Of een gemengde financiering kan het bedrag nog veel uh, lager zijn. Publieke omroep heeft groot draagvlak in, uh, in Nederland. En het zou helemaal niet slecht zijn... om dat op deze manier tot uitdrukking te brengen. Nou, misschien luisteren ze mee in Den Haag... en uh, kunnen ze daar eens uh, wat knappe koppen achter zetten... om dat uh, uit te voeren, wie weet. Dank voor jullie bijdrage. Andrew Makkiga, Ton van Lint aan dit uh, mediaforum. Zometeen Jan van Maanen gaat meedoen in de Nationale Nieuwsquiz. Komt uit Veenendaal. Hoogste score tot nu toe is 70. Dus daar... Daar moet hij overheen en dit is een liedje van het album dat eind vorig jaar uitkwam van Gabriel Rios uh, wordt dan Belg genoemd daar zit hij ook al een hele tijd hier is You Will Go Far En vooral van die enorme hit van een broad daylight, Gabriel Rios. Dit is recent werk van hem. In de studio is Jan van Manen. Hij is 56 jaar en komt uit Veenendaal. Welkom. Dank u. U gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. En u werkt bij de gemeente Veenendaal. Ik werk bij de gemeente Veenendaal. Ik woon en werk in Veenendaal. En, en wat doet u daar precies bij de gemeente? Uh, ik ben uh, adviseur op het gebied van de ruimtelijke ordening. En is daar een hoop te doen in de Veenendaal? Ja, Venendaal is sowieso uh, de laatste 25, 30 jaar enorm gegroeid. Is nog een, uh, een hele dynamische gemeente. Dus ook op het gebied van de ruimtelijke ordening is, uh, is er genoeg te doen. Er gebeurt veel. Ja. ja. Oké, okay, nou dan weten we dat. Um, we gaan kijken wat u van het nieuws weet. De hoogste score is uh, 70 tot nu toe. Hè? Dus daar moet u in ieder geval overheen om in de aanmerking uh, te komen opgraven. voor... Die 300 euro, maar ook die prachtige term eh, nieuwskennen van week 1 van 2011. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De grootste Feyenoorder ooit is dood. De nationale nieuwsquiz. In Rotterdam zijn ze er kapot van. Mr. Feyenoord is niet meer. In Rotterdam, bij Feyenoord en door heel voetbalminnend Nederland is er geschokt gereageerd op het overlijden van Koen Moelijn. Nederland verliest een uh, grote speler. Deze man heeft, heeft de club groot gemaakt. En ja, we zijn hem tot uh, in lengte der dagen zijn we hem daarvoor verschuldigd. Ik denk dat hij een voorbeeld is voor grote spelers. Ja, Koen Moelijn uh, overleden. Hier is vraag 1. Feyenoord bracht een eerbetoon aan, uh, aan Moulijn door bloemen te leggen bij het standbeeld van deze clubicoon. Waar in Rotterdam staat dat standbeeld? Uh, voor het stadion, voor de Kuip. Dat is goed. Niet alleen de club legde daar bloemen neer, ook supporters... kwamen naar het standbeeld van Koen Moulijn om bloemen neer te leggen en hun emoties met elkaar te delen. Vraag 2. Er was uh, heel veel aandacht voor zijn overlijden in alle media. Welke landelijke krant kwam met een 16-pagina-stellende herinneringsbijlage? Het Algemeen Dagblad. AD hè? Ja, is goed Terugblik op zijn leven met veel verhalen, foto's... en ook reacties van veel mensen uit de voetbalwereld. Vraag 3. In 1955 ging Koemelijn toen net 18 jaar van Xerxes naar Feyenoord. Daar zou hij ook de rest van zijn voetballeven blijven. Welke club wilde hem ook graag hebben, maar viste destijds achter het net? Dat is ook een gok, maar het zal Ajax zijn, wellicht. Dat is vloek in Rotterdam, hoor, denk ik. Ja, ja. Nee, het was die andere Rotterdamse club, Sparta... Ja. En uh, het, het grappige is dat uh, Moelijn neigde ook aanvankelijk naar Sparta... want dat was namelijk de favoriete club van zijn vader. Uh, maar Feyenoord die bood betere financiële voorwaarden... en dat was ook ietsje sneller, uh, want Sparta twijfelde te lang. dus besloot Moelijn om naar Feyenoord te gaan.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 Dat is goed. Hij zat gisteren in het programma vijf jaar later van Jeroen Pauw... en hij zei dat de Amsterdamse politie geen vrouwen met een boerka gaat arresteren... als het tot een boerkaverbod komt, zoals de regering wil. VVD, CDA en PVV vinden dat hij zijn woorden moet terugnemen. Vraag 5. Welten kwam eerder deze week ook al in het nieuws. Dat was naar aanleiding van zijn nieuwjaarspeech. Daarin zei hij dat hij het niet eens is met het kabinetsplan om 500 agenten om te scholen tot Animal Cops. Hoe noemde hij die Animal Cops gekschierend? Uh, volgens mij noemde hij die Caviar-politie. En dat is goed. Hij vindt de dierenpolitie zonder van de capaciteit... en zet zijn agenten liever in voor andere zaken, zei Bernard Welten dus. Straks trouwens in Stand.nl gaan we het hebben over zijn uitspraken... en met name ook de reactie in de Kamer. Want de regeringspartij en ook de PVV die willen dat hij zijn uitspraken terugneemt. En de stelling straks is dus... Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraken over het boerkaverbod. Maar dat straks na half twee. De laatste vraag nu. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen wij hier? Hier komen hier. ze. Ik slaap nooit... 3. Ik besta uit 5 boroughs. 2. In Sex and the City, France en Seinfeld sta ik centraal. 1. Het afgelopen jaar heb ik een recordaantal toeristen ontvangen. Hmm, ja, ja. Dat laatste zegt me iets. Uh... <laughs> Want u zat al de hele tijd te kijken of het in ja. Keulen donderde... Keulen Keul is het ja, trouwens. Ja, het was in New York. Het, het was in New York, ja. ja, dat is ja inderdaad, nou, ja. Dan op de valreep toch even die punten bij. Uh, heel knap. Uh, ik slaap nooit, The City That Never Sleeps, ja. he, Frank Sinatra zong het. Uh, de stad New York bestaat uit vijf boroughs. The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island. Uh, al die series die spelen zich af in New York, die we noemden. En uh, de reden waarom we het centraal hebben gesteld... is dat uh, New York 48,7 miljoen toeristen heeft getrokken afgelopen jaar...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 Vandaag luidt de stelling. Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraak over het boerkaverbod. Uh, ik zei het al, het gaat uh, over dat boerkaverbod. Uh, waarvan hij dus zegt, nou ja, we hebben wel andere prioriteiten. We gaan niet iedere vrouw met zo'n boerka arresteren in Amsterdam. En uh, ja, over die animal corps heeft hij ook het nodige gezegd. Dus dat is reden voor uh, met name de regeringspartijen en ook de PVV... om daar bezwaar tegen te maken. En die vinden dat uh, Welten in ieder geval op het matje moet komen. Bent u het eens of oneens met onze stelling? Korpchef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraak over het boerkaverbod. Laat het dan vooral weten. Dat kan door te smsen naar 7070. Kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar edstand.nl. En straks de gast daarin is Magda Berndsen, Tweede Kamerlid voor D66 en ook voormalig korpchef. Dan zijn we terug bij Jan van Manen, 56 jaar, uit Veenendaal. En wij uh, gaan deel 2 spelen van de Nationale nieuwsquiz. U scoorde net factor 5. De um, hoogste score is 70. Dus bij 14, vragen goed, zit u precies gelijk. 15 is beter, want dan bent u er overheen. Ik doe mijn best. Dat is even een, een, een opgave, maar het kan allemaal wel. 90 seconden de tijd als een antwoord uh, niet duidelijk is. Of uh, anderszins uh, roept u pas en dan stel ik snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De nationale nieuwsblist. Wat is de grootste solo-hit van de gisteren overleden zanger Jerry Rafferty? Baker Street. Is goed. Het bezoekersaantal waarvan heeft vorig jaar een recordhoogte behaald? In New York? Nee, bioscoop. <laughs> <laughs> in welke <laughs> plaats is een 14-jarige jongen weggelopen uit een ziekenhuis? Pas. In Arnhem, alle klanten van welke energieleverancier krijgen voortaan groene stroom? Mm, nu al? Nee, in dus Eco. Welk bedrijf overwoog vorig jaar een, vorig voorjaar een bot te doen op BP? Shell. Dat is goed. Naar welke plaats verhuist het Dance Festival DEFCON het komend jaar? Pas. Naar Biddinghuizen. De poster van welke Nederlandse film is tot affiche van het jaar gekozen? Sint. Is goed. De burgemeester van welke plaats heeft zijn werk weer hervat nadat hij bedreigd werd en even terugtrat? Helmond. Is goed. Waarop botst een toestel van Ryanair gisteren in Eindhoven? Op een ree. Is goed. Welk kinderprogramma bestond gisteren precies 35 jaar in Nederland? Jeugdjournaal. Nee, Sesamstraat. Hoe heet ja. de Egyptische Ajax-spits die weg wil uit Amsterdam? Mido. Is goed, wie is wederom door Nederlandse homo's verkozen tot het homo-icoon? Paul de Leeuw? Nee, Lady Gaga. Op welk dier heeft de provincie Flevoland de jacht geopend? Uh, pas. Dat is de Vos, de site van welk Amsterdamse bedrijf is gehackt geweest? Pas. De Taxicentrale Amsterdam. Welk orkest staat op 21 januari voor het eerst in haar bestaan s'nachts op de planken? Uh, het Amsterdams uh, concertgebouw ook is. Dat is goed. Met wie werkt Marco Borsato gezamenlijk aan een nieuw muzikaal project? Uh, uh, de Brabantse zanger, denk ik. Uh, nee. U bedoelt Frust Ja, nee, die is er niet. Het is wel een Brabander van oorsprong, geloof ik. Uh, Albert Verlinde was het. Oh. Uh, ja, uh, wat denkt u zelf? Uh, nee, ik ben niet aan de veertien. Dat is uh, duidelijk. Ik heb ze niet meegeteld maar... Nee, acht goed in, uh, in de in de kanonfase van de, van de, van de quiz. Acht keer uh, vijf is veertig, hè? Nou. En dat is geen zeventig dus. Niet ontevreden, toch? Nee, nee, best aardig gedaan. Maar ja, goed, die zeventig staat er wel van deze week. Dus dat is een moeilijk te nemen barrière, blijkt. Ja. Uh, ook vandaag weer. Maar goed, u kunt met de opgeven hoofd hier het mediapark verlaten, wat mij betreft. Um, u krijgt in ieder geval van ons mee twee kaarten voor beeld en geluid hier verderop. Uh, altijd leuk om daar eens even rond te kijken. We doen daar een lunchradio bij. En ook een mok van dit programma. Hartelijk daar kunt u dan de blik mee maken op het gemeentehuis in Veenendaal. Dat gaan we zeker doen. Oké, okay, goede reis terug ook. En bedankt okay, voor de meding. Okay. Um, wilt u trouwens ook eens een keer meedoen hier in de studio... aan die Nationale Nieuwsquiz? Uh, dan moet u misschien even gewoon naar onze site gaan. Daar uh, staat een verkorte versie van die Nieuwsquiz op. En als u daar nou goed in slaagt om dat uh, tot een goed eind te brengen... dan is dat misschien reden om u aan te melden. En wie weet zien we elkaar hier dan een keer in uh, deze studio... om het echt te spelen. Dat zou leuk zijn. Ik verwijs u door naar kwart over één, want dan melden wij ons weer. Dan gaan we praten over de Amsterdamse beurs. Daar is een hoop over te doen. Er verscheen een column in, in allerlei financiële bladen en op financiële sites. En daarin werd eigenlijk een beetje een vraag gesteld bij de levensduur nog van die Amsterdamse beurs. Namelijk, het zou daar wel eens binnenkort mee gebeurd kunnen zijn. En daar is dan weer op gereageerd. Natuurlijk ook vanuit de Amsterdamse beurs zelf. En hoe dat nou precies zit, dat gaan we straks eens voorleggen aan iemand die er echt verstand van heeft. Hoe lang houdt de Amsterdamse beurs het nog vol? En dan straks ook nog natuurlijk het radiodagboek van Dr. Frank, de dieetgoeroe en om half twee dus stand.nl. Met de stelling Korpschef Welten is te ver gegaan met zijn uitspraken over het Boerkaverbod. Bent u het daarmee eens of oneens? Laat het weten via de bekende kanalen. Nou, dat allemaal zometeen. U kent het spoorboekje, maar nu is het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Dit is Radio 1.